Derde deel, een kist gele viooltjes. Nee, het spijt me, weet, maar wij moeten dat schip laten uitvaren. Zoals u wilt, sir. Zie zo, heren. Hm, het is alweer bijna dag. We moesten maar eens maken dat we onder de wolk waren. Graag. Want mevrouw gaat me de huid vol schild als ik iedere nacht zo laat thuis kom... Uh, kan ik je lucht geven, John? Graag. Een telegram, sir. Voor inspecteur Wade. Gemeer, het is nou trouwens toch te laat. Dat telegram is natuurlijk van Ekenes. Het wapen van Troje is al buiten onze territoriale wateren. Oh, we zijn zo'n stuk vroeger vertrokken. Als ik terug ben in Londen, weet moeten wij toch eens praten. Ondertekend Ekenes. Wat heeft dat te betekenen? Akenes, Ragged Lane, Lord Siniford en Ann Smith, waarschijnlijk ook, allemaal verdwenen. We hmm. hebben ze door onze vingers laten glippen. Maar in dat geval hebben we dus voorlopig geen last meer van je rubberbandieten volgens jouw theorie. Nou, een beetje rust kunnen we best gebruiken, weet? Maar voor alle zekerheid lijkt het me toch beter. Ja. Wat? Wanneer? Waar de getuigen? Goed, goed, ik kom meteen. En ik neem elk een weet mee. Tot zo. Oh, een beetje rust, dacht je, hè, elk? Wat is er gebeurd, sir? De rubberbandieten hebben zojuist brand gesticht in een van die nieuwe kantoorgebouwen in Oxford Street. Dat is in Hopetown House, een paar maanden geleden voltooid, maar nog steeds niet in gebruik genomen. Hopetown House? En ik dacht dat de bovenste verdieping daarvan aan een bondhandel of zoiets verhuurd was. Inderdaad, maar die zaak is bijna onmiddellijk alweer failliet gegaan. Dat ik vrij zinloos om brand te stichten in een leeg pand. Hope Townhouse grenst aan de achterkant aan de Northlands Bank. Als de rubberbandieten hier werkelijk de hand in hebben, is het waarschijnlijk een afleidingsmanoeuvre. Wie heeft hier de leiding? Ik, commissaris, rechercheur Robert. Wat is er aan de hand? Maar die brand is alleen maar een afleidingsmanoeuvre, sir. Ze hebben de Northland Bank beroofd. Ik heb de directie telefonisch laten waarschuwen. Alleen nog idee wat ze in de wacht hebben gesleept? Al het contant geld in de grote kluis. De grond was nog aan toe. Ze hebben ook nog een nachtwaker van de bank beroofd. Hmm. Oh ja, en dan beschikken we nog over een soort ooggetuigen. Wat bedoel je? Een oude zonderling. Een zwerver die we al herhaaldelijk in portiek hebben aangetroffen... maar die weigert om te worden opgenomen door hulp voor onbehuizen... Hé, ja, Kom eens hier. Vertel jij de heren eens wat je allemaal gezien hebt. Het is een gewone brutaliteit dat jullie man niet meer met rust kunnen laten. Ik heb me nog eens nodig op mijn leeftijd verdikkeld. Kom, kom, kom, kom. Maar Azer, we zullen je echt niet lang meer ophouden. Vertel ons alleen maar wat je gezien hebt. Uh, eigenlijk niet zoveel. Ik hoorde opeens een ontzettende druin... Ik lag te pitten om de, om de hoek in de portiek tegenover de bank. Nou, toen hoorde ik opeens die klap. Hoe laat was dat? Eh, dus weet je wat nou, ja, toevallig vallen mijn niet bij me. Goed, goed, je hoorde dus een explosie. Wat gebeurde er toen? Ja, ja ik was zo wakker. Dus ik dacht bij mij, ik kan net zo goed ook even eens kijken. He. Maar wat wist gewoon niet wat ik zag. De hele bovenste verdieping van het nieuwe gebouw stoom in de wijk. En heb je toen de brandweer gewaarschuwd? Nou, dat hoefde niet meer, die was er al. Ik dacht wel, wat een gekke uniform hebben ze aan. Gasmaskers, zoals in de oorlog. Het lijken wel een soort rubberpakken wat ze aan hadden. Zag je ook wat ze deden? De blussen natuurlijk. Ik heb toen gedacht, maar. Ik had mijn spullen in de apotheek en de overkant laten leggen. Toen ben ik toen gauw weer naartoe gegaan. Je kent de we vandaag de dag absoluut niet meer vertrouwen. En vertel eens wat die brandweerlieden nog meer deden. Ja, ze, ze droegen allemaal kisten uit de bank. Daar stond de boel nog niet in de fik. Voor zover ik het zie, de mensen. Maar, maar ze zouden er in ieder geval uit die die zien in een vrachtwagen, gingen de mij vandoor. Je hebt dus van geen van die mannen het gezicht gezien? Dat zijn toch al, zijn allemaal gasmaskers voor. Je, je kon nog niet dat van de laag gezicht zien. De rubber van dieke, daar is geen twijfel aan. Maar wanneer Ekenis werkelijk hun leider is, waarom is hij dan vlak voor deze overval uitgevaren? Dat is iets wat we misschien in het Mecca Hotel aan de weet kunnen komen. Ik. ik zal het laatste rust krijgen en dat de inspecteur weet niet is. Ze zouden de politie moeten verbiegen om de mensen zo de stuipen op te laten jagen. Kwaad geweten, snafie. Helemaal niet. Maak je maar geen zorgen, hoor. Ik kom niet voor jou. Ik wil alleen maar een paar inlichtingen hebben. En nou ik merk dat jij echt zin hebt in een babbeltje, kun je me misschien meteen vertellen wat jij hier uitspookt. Gewoon zitten. En genieten van het mooie uitzicht, inspecteur. En me met mijn eigen zaken bemoeien of is dat soms verboden? Deze kade en deze steiger worden al een hele tijd niet meer gebruikt. Hier is dus niks te pikken hoor. Dan kan u me ook nergens van beschuldigen. Toch vind ik het vreemd dat jij hier op een buitengebruik gestelde steiger... ...roffeltjes met je voeten zit te stampen. Of is er soms iemand beneden in de kelder? U zegt zelf dat hier de boel buitengebruik gesteld is. Of aan uh, de plicht roept. Ik kan hier geen uren met je staan babbelen. Eh. Wat is dat nou jammer? En bovendien, zolang ik hier ben, loop jij misschien de kans mis... dat Mrs. Oaks hier naast je binnenroept om een pilsje te drinken. Nou, nou, nou, nou, wat benen we grappig. Ik durf te wedden dat we elkaar gauw genoeg weer zien. Hallo, wie hebben we hier? Ik ben Eileen O'Rourke, nieuwe meisje hier. En wie ben u? Is Lila er niet? Uh, Miss Lila is boven op de kamer. Miss Lila? Zou je er even willen zeggen dat ik er graag wil spreken? Hè? Ik weet niet. Mrs. Oaks heeft gezegd. Waar is Mrs. Oaks? Uit. Maar ze kan direct thuis komen. Bent u misschien inspecteur Wade? Juist, ja. Lieve deugd, dat het dat hoort. Maar wacht u even. Oh, Miss Laila wilde net naar u toe gaan. Ja, graag wel, Eileen. Maar, Ma dank je. Maar. Oh, nou, dan, dan zal ik maar voor de lunch gaan zorgen. Als u het me niet gaat merken. Dag, prinsesje. Ik, ik ben blij dat je er bent, John. Ik moet je namelijk iets vertellen. En dat is? Is er iets gebeurd? Nee, dat niet. Dat wil zeggen... Ik ben blij dat ik nog gelegenheid heb om afscheid van je te nemen. Afscheid? Waar ga je dan heen? Naar Frankrijk? Prettig vind ik het niet, maar aan de andere kant zal het wel niet veel verschil uitmaken met hier. Wie heeft dat uitgemaakt? Kapitein Eeknes? Kapitein Eeknes? Wie is dat? Laila. Ik heb jullie samen uit dat restaurant zien komen. Jou en hem. Oh. Dat was Mr. Brown. Maar hoe kan jij dat gezien hebben? Wat was je dan? Laila, bedoelde je dat toen je me vertelde over die, uh, die ervaringen die je soms had? Ja. Het was misschien een idioot van me er zo'n ophef over te maken, maar... Laila, je moet me geloven als ik je zeg dat dit me niet alleen als politieman interesseert. Deze keer echt niet. Ik ben heel erg op je gesteld, Leila. Dat weet je toch? Ja, John, dat weet ik. Ik wil je graag helpen. Oh, John. Ik ben zo bang. Maar lieveling. Ik begrijp het allemaal niet meer. Toen ik nog klein was, toen was het allemaal net een sprookje. Nou, hier, zo'n verkleedpartij. Maar nou vind ik het allemaal zo griezelig. Om de een of andere reden. Wie is die, Mr. Brown? Een soort oom van me. Dat zeggen ze tenminste. Hij probeert altijd vreselijk aardig te doen. Op de een of andere manier bezorgd in mijn kippenvrouw. Leila, we moeten hier eens rustig en uitgedreid over praten. Kunnen we niet ergens afspreken? Nee, dat gaat niet. Doe, John, ga nu alsjeblieft. Ik kom vanavond hiernaast op die steiger van Fraser. Zeg jij maar hoe laat? Nee. Daar zijn we volkomen veilig. Die steiger wordt nooit meer gebruikt. Nee, John. Je moet me beloven dat je nooit meer s'avonds hier in de buurt komt. Laten we dan ergens anders afspreken. Dat gaat niet. Weet je waar ik woon? En of ik dat weet. Dat kleine vrijstaande huisje helemaal aan het eind van High Street is niet. Precies. En het heeft ook een achterdeur en de keuken is als het ware aangebouwd en heeft een plat dak. Ja, maar... En achter in het tuintje is een oude put, die hebben ze dichtgegooid. Hoe weet je dat allemaal? Ach, de mensen kletsen alleen maar. En ik hou ervan mijn oren de kosten geven. Goed, John... Daar is het dan. John, lieve John. Ik moet nou weg. John. Leila, liefste Lijla. Lug is thuisgekomen. Mijn lieve deugd is oh. Hou aan de praat. Zodat ze niet kan zien in wat voor toestand u mis Leila hebt gebracht. Is ooks. Mag ik even binnenkomen? Nou, bent u het, inspecteur. Kijk, als je niet naar de rommel, want ik heb de kamer nog niet kunnen opruimen. Wat is er met u aan de hand? U ziet er doodmoe uit. Kiespijn. Ik heb de hele nacht geen oog dicht gedaan. Hmm. En hebt u toen een sigaantje gerookt tegen de pijn? Hmm. Geen wonder dat u de jongste inspecteur van de rivierpolitie bent. U ziet alles, hè? Dat is mijn vak. Ik heb gisteravond laat nog een paar heren op bezoek gehad om me te helpen met een probleem. Oh ja? Ja, kan ik u misschien ook daarbij helpen? Nee, dank u. Dat is allemaal geregeld nou. Evengoed bedankt voor het aanbod. Hoe gaat het met Lyra? Oh, prima. Ze gaat binnenkort naar kostschool. Kostschool? Ja, dat wil haar vader. Hij is werkelijk dol op zijn dochter. Jammer dat ze elkaar zo weinig kunnen zien... doordat hij meestal op zee zit. Hij is gisteravond weer uitgevaren, hoorde ik. Ja. Wat een lange reis? Oh, dat weet je bij hem nooit. Oh, nee laat ik u niet langer ophouden. U zult er een hoop te doen hebben. Mag ik nog wel even afscheid nemen van Laila? Hé, wat vervelend nou, inspecteur. Ze had een beetje hoofdpijn vanmorgen. Daarom heb ik gezegd dat ze maar in haar bed moest blijven. Hé, wat vervelend voor haar. Oh, het is niet ernstig, hoor. Nee, ik denk dat ze een beetje opgewonden is over het aanstaande vertrek. Dat verbaast me dat ze daar zo opgewonden over is. Is ze niet een beetje te oud om nog naar een kostschool te gaan... Voor het wordt volgende maand 21. Oh, ja. Ja, ik begrijp wat u bedoelt, maar uh, het is geen echte kostschool. Meer een jonge damespensionaat, als u begrijpt wat ik bedoel. Waar de laatste hand aan de goede manieren wordt gelegd ja. en zo. Ja, precies. Ergens in Sussex. De vader wil dat nou eenmaal. En dan hebben wij ons er maar bij neer te leggen, hoewel ik er verschrikkelijk van mis, om u de waarheid te zeggen, na nou, al die jaren. Ja, dat begrijp ik. Tussen die haakjes, waar is ze? Oh, dat zou ik nog helemaal vergeten te vertellen. Dat huis in Langer Street, u weet wel, waar u toen de Chinezen hebt gezien, hè? Wat is er mee? Wil iemand het kopen? Ja. Hoe weet u dat? Is Mr. Lane met kapitein Eknus vertrokken? Ja. Om u de waarheid te zeggen, inderdaad. Inspecteur? Hm? Ik weet niet goed hoe ik het u moet vertellen, maar er zal natuurlijk wel geroddeld worden. En hoe je het ook bekijkt, ik sla een belachelijke figuur. Golly is namelijk ook mee als steward. Met Eeknes en alleen? Zonder mij ook maar één woord erover te zeggen. Vindt u het dan vreemd dat ik in de war ben? Ik heb de hele morgen naar hem gezocht totdat ik het hoorde. Oh, juist ja. Dat vind ik erg vervelend voor u. God dank heb ik dit hotelletje tenminste. Maar het is gek, hè, hoe hulpeloos jij je gevoelt. Ik, ik, ik bedoel, zo'n kerel was Golling dan echt niet. Maar hij gaf me tenminste nog het gevoel dat ik een beetje steun had. Mrs. ook, ik weet echt niet wat ik zeggen moet. Maar als ik u ergens mee kan helpen, zeg oh, u het maar. Ik red me wel. Maar ik hou al uh, enige tijd met u praten over. Uh, om u de waarheid te zeggen, hoor. Ik, ik bedoel, inspecteur. Ik hoop dat u het me niet kwalijk neemt... dat ik allemaal die avond op Scotland Yard tegen u heb gezegd. Ik, ik, ik was helemaal overstuur. Oh, lieve deugd, nee hoor. Dat soort dingen, nou ja, dat maken we zo vaak mee. Als u het me maar niet kwalijk neemt. Want het was geweldig was. Leila is bang, Elk. Werkelijk doodsbang. Om wie, vraag ik me af. Om jou of om mezelf? Wat wil je daarmee zeggen? Wat zei ze precies toen je haar vroeg... of ze wist waar je woonde? Dat heb ik je verteld. Ze wist mijn huis precies te beschrijven. Terwijl ze toch nooit geweest is, nietwaar? En dat zou je toch automatisch veronderstellen? Inderdaad, maar... Ze is er nooit geweest. En toch wist ze dat er ook een achterdeur was. En dat je keuken een plat dak heeft en... Oh ja, nou weet ik het weer. Ze zei dat ze mensen had willen kletsen. Dat kan nooit zomaar gebabbel zijn geweest. Niet in dat Mekka Hotel. En dan ook nog over die put achter in de tuin. Om je de waarheid te zeggen, die was ik zelf al helemaal vergeten. Tot zij erover begon. Die is jaren geleden dichtgegooid en nu groeit er gras overheen. Ja. Toch zou je nog altijd kunnen zeggen... dat het een saillante bijzonderheid van je woning genoemd mag worden. Ik begrijp niet waar je heen wil, Elk. Ik bedoel alleen maar pas op je tellen, John. Ik zal maar niet alleen uitgaan in het donker... en laat je door de moeilijkheden van het meisje niet afleiden van belangrijke zaken. Welke bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld, stel dat kapitein Ekenis niet de aanvoerder van die rubberbandieten is. En daar ziet het nu alleszins naar uit... nu hij vlak voor hun laatste grote slag blijkt te zijn uitgevaren. Wie is dat dan wel? Maar wij weten niet zeker dat hij vertrokken is. En dat aan jou dan? Dat heeft een ander net zo goed kunnen versturen. En nou heb ik nog een sensationeel nieuwtje voor je. Wat dan? Mrs. Oaks heeft me verteld dat Ragged Lane en Golly Oaks... samen met onze dappere kapitein zijn uitgevaren. Nou, het... Nou, we weten dat het wapen van Trooie gisteravond tegen uur het anker heeft gelicht. Als Lane daar aan boord was... hoe kon de kamer van Mrs. Oaks vanochtend om tien uur dan nog naar zijn aftershave ruiken... Ik begrijp het. Dat zou betekenen. Precies. Waardoor alles opeens weer begint te kloppen. En dan daarbij. Ik sprak Snuffy over vanmorgen op de stijgen van Fraser. Hey. Zo. Dat ik jullie even heb moeten laten wachten. Maar voor jou heb ik in ieder geval goed nieuws, Wade. Wat dan, sir? Je superieuren hebben je bij ons gedetacheerd. In verband met de zaak van de rubberbandieten. Hmm. Dank u, sir. Dat doet me genoeg. Elke jij moesten de koppen nu maar bij elkaar steken. Morgenochtend melden jullie je bij me... om me te vertellen wat jullie plannen zijn. Het lijkt me dat we allereerst die Anne moeten zien te vinden, sir. Anne? Welke Anne? Die vrouw die kapitein Ekenis toen is aangevlogen, sir. Het is mogelijk dat Lord Sinevoort haar ergens veilig heeft opgeborgen. Geloven jullie dat ze zo belangrijk is? Al onze voornaamste verdachten hebben iets te maken met die Anne... ...en met een zekere Lila Smith. <kwijnt> ja, en we hebben een belangrijke aanwijzing, sir. Het adres van een landhuis aan de Thames... ...tussen Born End en Maidenhead. Dat heeft Lord Sineford twee jaar geleden gemubileerd gehuurd. Heeft hij daar ook iemand die het voor hem schoonhoudt, nou je weet? Nou, getrouwd, stel kan we dagelijks doen... ...maar een week geleden zijn ze ontslagen. Dat betekent dat Lord Sineford daar iets of iemand naartoe heeft gebracht... ...waar die huisbewaarders niks van mochten weten. Met andere woorden, sir... ...we gaan eerst maar eens een kijkje nemen... ...in de omgeving tussen Born End en Maidenhead. Komt u binnen, Mr. Wade. Mag ik u voorgaan? Oei, lieve hemel, wat een rommel. Oh zoals u buiten ongetwijfeld al heeft kunnen zien... ...Reed Scottis is werkelijk riant gelegen. Met een tuin tot aan de rivier en een eigen aanlegsteger. Hier binnen krijgen we eerst... Ach. Werkelijk een schandaal. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat iemand als Lord Fort het in zo'n toestand achterlaat. Hoe lang staat het al leeg? Het huurcontract was gisteren afgelopen. Maar wanneer het Lordship is vertrokken zou ik werkelijk niet kunnen zijn. Normaal knappen wij onroerend goed natuurlijk eerst helemaal op, alvorens met de nieuwe gegaderde te onderhandelen. Maar twee haakjes, ik zag toevallig dat hek bij het binnenrijden. Oh ja, die uh, diepe krassen in de verf. Ja, een heel stuk weggereden uit een van de stijlen. Nou ja, dat wordt natuurlijk door ons in orde gemaakt. Dat moet gebeurd zijn met de bumper van een grote wagen, dacht ik. Iemand moet heel nonchalant gekregen hebben. Heeft Lord Sinifoort een grote wagen, dat u weet? Dat zou ik u echt niet kunnen zeggen. Dit is de woonkamer. Bijzonder ruim, zoals u ziet. Open heigter in de hoek. Een vloeien, zoals overal in het hele huis overigens. Eigenaardig, toch? Het hek lijkt anders ruim genoeg. Ja, zoals u zelf al zei, iemand heeft kennelijk erg nonchalant gereden. Als u nu even hier wilt komen... Of s'nachts misschien zonder licht. Ja, ja, nou ja, dat doet er niet toe, want zoals ik al zei... ...wij laten dat natuurlijk repareren. Ja, neemt u me niet kwalijk, ik dacht even hardop. Zullen we maar eens verder gaan kijken? Het hele pand is centraal verwarmd, zoals ik u al zei... ...en voorzien van ingebouwde elektriciteitsleidingen... ...met tal van aansluitingsmogelijkheden... Dan is dit voor een erger? Ja, bijzonder gezellig, vindt u niet? Door dat raam heeft u een prachtig uitzicht over de Theems. En door dat andere op die schitterende bossages. Er schijnen onlangs nog kleren bezorgd te zijn. Oh, het is werkelijk een schandaal dat papier aan die dozen had lotsen. En je toch nog werkelijk wel even in de vuilnisbak kunnen doen. Met wat voor naam staat er op die kartonnen doos? Sandra Simpson. Een modist in Maidenhead, Mr. Wade. Zeer gerenommeerd hier in mijn omgeving en zeer prijzig. Zullen we verder gaan? Waar ben je nu, John? In Maidenhead. Luister elk en was inderdaad hier. Lord Siniford heeft kleren voor de gekocht en er toen meegenomen in een grote wagen. Wanneer? Gisteravond, waarschijnlijk. Waarom zou hij dat gedaan hebben? Daar probeer ik nou achter te komen. Misschien vind ik die wagen. Kan ik misschien helpen? Op het ogenblik niet. Ongeveer een mijl voorbij dat huis is een spoorwegovergang. Daar ga ik eerst eens informeren en bel je daarna wel weer. Tot kijk. de auto, zei hij. Vanochtend heel vroeg. Hij kwam uit de richting van Reach Cottage. Ja, ja, ja, ja. Ja, genadig dat u dat vraagt. Er heeft hier inderdaad zijn auto's aan te wachten. Een uur of half drie. Hij is doorgereden in de richting van Burnham, vertelde me maat. De bomen waren dicht voor de goederen drijven twee uur drieëndertig. Hij heeft niet toevallig het nummer genoteerd, zeker? Uh, nee, nee. Kijk, als je dat zingen niet had gehoord, dan had hij er waarschijnlijk helemaal niet verder op gelet. Zingen? Welk zingen? Een raar soort geluid, zei hij. Hij heeft zijn hoofd nog aan het raam gestoken om te kijken wie dat deed. Wat was dus er zo raar, hè? Nou, het was geen gewoon zingen. Het leek meer op een vent die een vrouwenstem probeerde te imiteren, zei hij. Mm -hmm. Een stem. Ja, ja hoor eens, van die dingen heb ik geen weet. duurde trouwens maar eventjes, want iemand anders in die wagen zei dat hij zijn bek moest houden. Volgens mijn maat had hij zeker een hoop muzikaal gevoel. ben ik het spoor kwijtgeraakt. Een grote wagen met een kapotte bumper of spotboard. Ze zijn waarschijnlijk zonder licht dat hek uitgereden... en hebben daarbij die stijl geraakt. Heel interessant. Er was een melding vanochtend vroeg over een beschadigde auto... in de buurt van Burnham. Ze waren dus op weg naar Londen. Naar die kraak van de Northlands Bank hebben we wegen afgezet. Maar onze mensen keken uiteraard uit naar wagens die uit Londen kwamen. Dus hebben ze hem niet aangehouden. Waarom zouden ze naar Londen terug zijn gekomen... Terwijl je toch zou denken dat ze de andere kant op zouden gaan. Golly was zeker zaal, hè? En waarom zou Lord Siniford omgaan met kerels als Golly? Maar Lord Siniford had toch wel heel wat vreemdere relaties tot voor een paar jaar. Maar nu heeft hij een goed inkomen. Ja, dat moeten we ook eens uitpluizen Elk. Hoeveel precies en uit welke bronnen? Nou, dat komt morgenochtend allemaal wel. Op het ogenblik kunnen we toch iets meer doen. Als ik jou was, zou ik maar eens vroeg onder de wolk kruipen. Ja, misschien heb je wel gelijk. Nou, als je wilt, kun je met me mee tot Wapping Market. Vandaar moet je maar lopen, dat zal je trouwens goed doen. Kan ik je echt niet overhalen, John? Mevrouw zou het leuk vinden je te leren kennen. Ja, dat weet ik, maar... Uh... Ja, jij ja, begrijpt het, begrijpt het. <laughs> Zoals het klokje thuis tikt, ik het nergens zeker niet als je back af bent. Mocht je me nodig hebben, dan bel je me maar. Oké, okay, bedankt. Tot morgen. Tot morgen. Wat heeft het te betekenen? Wie denk je dat je voor hebt? Colie, oude makker van me. Nou, lach, lach wel los. Uh, uh, wacht eerst even met je babbelen, beste vriend. Maar u hebt er verkeerde voor. Ach, lieve hemel. Zou er door de zeelucht komen? Oh, dan dus zeg ik heb echt geen tijd. De wind heeft dat afschuwelijke snorretje van je gezicht geblazen. En je bent opeens veel bruiner. Maar de laatste keer dat ik je zag, had je geen bril op. Hebben je ogen zo geleden van het turen naar de horizon? Eerlijk, meneer, u hebt absoluut de verkeerde voor... Nee, nee, nee, nee, Golly, ik ken jou veel te goed. Ja, ja goed dan. Ik geef het op, inspecteur. Ik ben het inderdaad. Zo mag ik het horen, beste kerel. Je mag een oude vriend toch niet verlogen, hè? Hm? Wat, uh, wat wil u van me? Ik wil alles van je horen over kapitein Eeknes en al die andere aardige heren... Waarmee jij zogenaamd bent uitgevaren. Daar weet ik allemaal niks van. Golly. Nee, eerlijk waar niet, inspecteur. Ja, ik beken eerlijk, ik ben helemaal niet met dat schip meegegaan. Dat blijkt. Ik, eh... Nou ja, om eerlijk te waarheid te vertellen, ik ben van mijn vrouw af. Ze is, uh... Nou ja, u kent, uh, ze is nog eenmaal een moeilijk iemand om hier te leven. Daarbij gebeuren de laatste tijd dingen in het Mac-hotel... waar ik echt niks van mee te maken wil hebben. Nou, daarom heb ik de benen genomen. Wat voor dingen? Nou, mevrouw en al die zogenaamde relaties van haar. eikneus, like waar ik het leen en nou die... voor uh, het weer. Ja, ze denken zeker dat ik op mijn achterhoofd gevallen ben. Golly, je wilt toch niet beweren ja, dat je. Het komt alleen nog maar omdat ik klein van postuur ben. En dan bellen ze alleen maar met me getrouwd... ...om een gratis duwelstoeljager voor het hotel te hebben. Maar ze kent me niet. Ik heb net zo goed een gevoel als iedereen. En stomt ze, Als ik beneden in de kelder oud zat te hakken... ...wat ik toen niet allemaal wel eens gedacht heb... En dus heb je de wijs gemaakt dat je een lange zeereis naar gaat maken. Heel handig van je. Ik durf er gewoon niet langer bij dat te blijven, inspecteur. De hemel weet wat ik er misschien zou hebben aangedaan. Heb je werk? Ja, het is het eerste waar ik vanochtend meteen voor op aard ben gegaan, hè. Een prachtjob bij een groothandel in thee. En waar woon je? In een logement. Hmm. En dit kistje gele viootjes? Dat is zeker om je kleine stulp wat op te vrolijken, ja. hè? Nee, je. Ja. Ja. Ik ben er voor een kennis van, inspecteur. Ik heb altijd geweten dat jij een aardse leugenaar bent. Maar dit verhaal van je loopt toch werkelijk de spuigaten uit. Maar inspecteur. Jij werkt helemaal niet bij een tegengroothandel. Jij rijdt tegenwoordig zingend in grote auto's. om waanzinnige vrouwen uit de Theemsvallei te halen en naar Londen te brengen. Als je dat kan bewijzen, dan moet je maar mee naar het bureau nemen en een aanklacht tegen me indienen. Daar voel ik niet veel voor. Nog niet, tenminste. Natuurlijk niet. Ik denk dat u me net zo kan behandelen als Annabelle altijd heeft gedaan. Maar uitlachen in de maling nemen. Nou, dat neem ik niet. Die van haar en ook die van u klopt het goed in uw oren. Zullen we het hier dan maar even voorlopig bij laten? Schiet maar me op met je viootjes, des te eerder staan ze in de volle grond. Anders welk ze misschien nog... Vindt u dat zelf nou behoorlijk wat u doet, inspecteur? Om de mensen lastig te vallen op de gekte tijden. Vooral wanneer u weet dat die mensen moeilijkheden hebben. Ik dacht dat u blij zou zijn met te zien, Mrs. Oaks. Ik heb goed nieuws voor u. Ah, ik weet het. U hebt Golly gesproken. Ja. Maar... Hij heeft me opgebeld om het te vertellen. Ik weet niet waarom. Misschien wilde het kleine kreng me een schrik besparen. Dat geloof ik niet. Hij is niet erg op u gesteld. Nou, dat is dan wederkerig. Om u de waarheid te zeggen, inspecteur. Ik had al een hele tijd ruzie met hem. Hij is bezig dit hotel een slechte naam te bezorgen. Hij kocht links en rechts gestolen goederen van volslagen vreemden. Toch zult u wel geschokken zijn toen u zijn stem zo opeens door de telefoon hoorde. Terwijl u dacht dat hij ergens in volle zee zat. Daar spreekt u een waar woord. En hoe zit het met kapitein Eeknes en Mr. Lane? Waar zitten die volgens u? Aan boord van hun eigen schip natuurlijk. En hoe is het met Lord Sinifort? Met, met Lord Sinifort... Hoe zou ik dat moeten weten? En met N. N? Ik ken geen N. Met de uitzondering van een meisje dat hier vroeger heb gewerkt. Nou, dat was met er eentje. Neem u dat van me aan. U hebt een mooie kans voorbij laten gaan. U had me kunnen vertellen dat uw man met die N vandoor was gegaan. <laughs> ja, een vrouw die met Gordy vandoor door gaat, op stapel gek wezen. Met zo'n onderdeurtje. We hebben redenen om aan te nemen dat die N inderdaad niet bij de volle verstand is, misses Hooks. Oh, goeie genade, wat ben ik moe. Ik ben helemaal naar Medenhet geweest om haar te zoeken. U meent het. Mocht haar iets overkomen... laten we zeggen... stel dat we haar over een paar dagen uit de Theems dreigen. dan zou dat uitermate vervelend zijn voor uw man. Nou, hoort u nou eens, inspecteur. Over wie u het ook hebt, u moet uw eigen vergissen. Wat u ook zou doen, Golly zou er nooit met een ander vandoor gaan. Zullen we dat hele idiote verhaal van u dan ook maar vergeten? Ik weet dat Anne de laatste paar dagen is vastgehouden... in het huis van Lord Sinnefort, bij Medenhet. En ik weet ook dat Golly haar daar vannacht vandaan heeft gehaald... en mee teruggenomen naar Londen. Nee. En ik beloof u plechtig, als haar iets mocht overkomen... zal ik met het grootste genoegen zien hoe de rechter dat zwarte kapje op zijn pruik zet... en tegen uw man zegt dat hij zal worden gehangen aan de nek tot de dood erop volgt. Nee, niet zeggen. Niet zeggen, er, er zal daar niks overkomen. komen. Nee. Geloof me, Mrs. Oaks, u hebt geen idee waar u in verwikkeld bent geraakt. U weet waar ze is en waarom. Waarom vertelt u het mij Ik weet niks van ik, ik weet geen eens wat ik zeg. Zo overstuur heb u me gemaakt. Goed, goed. Ik heb geduld. Maar denk aan mijn waarschuwing. Als haar iets overkomt, zijn Golly en u er onherroepelijk bij. Maar u hoeft me niet uit te laten. Ik weet het wel. Inspecteur, luister nou even. Ik heb u de waarheid verteld. Zo verachtig als wat. Maar ik zal proberen om Golly te pakken te krijgen. Ik zal hem zeggen dat hij morgenochtend naar u toe gaat. En u eerlijk vertellen wat hij weet. Dat beloof ik u. Goedenavond, Mrs. Hoogs. Licht geven, John. Elk? Wat doe jij hier aan vredes aan? Ik zag toevallig je ontmoeting met Goliogs op de markt. Toen heb ik mijn chauffeur opdracht gegeven geven te volgen. Om je de waarheid te zeggen, ik vond het weer eens spannend voor een keertje. Het is lang geleden dat ik iemand heb geschaduwd. Heb je nog resultaat geboekt? Golly en Annabel hebben me allebei proberen wijs te maken... dat hun huwelijksbootje op de Klippen is gelopen. Nou, het zou kunnen. Maar ze zit behoorlijk in de piepzak. Nog even en ze slaapt al door. Heb je Leila nog gezien? Nee, en dat is ook iets wat ik niet begrijp. Waarom behandelen ze haar opeens als dame? Ze hebben zelfs een ander meisje aangenomen om haar werk te doen. Nou, dat kost geld. En Mrs. Oaks is beslist niet iemand om geld uit te geven... als ze niet zeker weet dat ze dubbel en vast terugverdient. Ja, dan kan jou dat schelen. Zolang ze haar maar beter behandelen... Maar het klinkt allemaal zo onwaarschijnlijk. Nou, laten we het binnen maar bepraten. Ik heb je niet meer nodig, Anderson. Ga je dan mee? Ja. Je zult toch wel een logeerbed hebben, veronderstel ik. Wat domme, dat er vanavond nog maar aan. Ik heb mijn sleutels vergeten. Voel je er iets voor om in te breken? Ik voel me voor een koud glas bier. Ik hoop dat je dat in huis hebt. Oh, het gaat gemakkelijk genoeg, hoor. We klimmen over het tuinhek en gaan door de achterdeur. Hé, hey, dat is vreemd. Het hek staat open. Ik doe het altijd op slot. We hm, spaart ons in ieder geval een klimpartij. Naar binnen. Hier iets. Het Ja. Grote goedheid. Een kist met viooltjes. Een spa en een koevoet. Oh, iemand wilde zeker iets gaan doen aan die wildernis die jij een tuin noemt. Oh, dat betwijfel ik. Weet jij wat dit is? Een ronddeksel. Maar waarvan? Ongeveer 60 centimeter diameter. Grote hemel, naar binnen. Vlug. De keukendeur staat altijd open. Briefje op de grond. Lieve John, wees alsjeblieft voorzichtig. Het rooster in je kamer. Daar hadden ze het ook nog over. Laila. Wat is dat voor rooster? Ga mee, dan zal ik het je laten zien, hm? Dan naar bed. Vlak boven de vloer. Daar zit een luchtgoosseltje. Ik uh, geloof dat ik maar eens een versterking zal bellen. Afgesneden. Dacht je dat ze zo'n detail over het hoofd zouden zien? We moesten maar maken dat we wegkwamen. Geen sprake van, Elk. Wij gaan een uiterst geloofwaardige imitatie geven... van twee argeloze heren die zich ter ruste begeven. Jouw kamer is aan de overkant. Doe het licht aan, kleed je uit en laat de gordijnen open. Maar dat zien ze toch. Dat is juist de bedoeling. In plaats van in bed te stappen, doe je het licht uit... ...kleer je weer aan en komt hij naartoe. Wat denk je dan dat er gaat gebeuren? Dat weet ik nog niet precies. Maar ik denk niet dat we een rustige nacht gaan. Oh, dat mankeert me nou nog net. Zodra ze denken dat we in bed liggen... ...sluip ik naar de keuken beneden en haal een paar fletjes. Elke. Luister. Het komt uit dat rooster. Gas. Koffie kwaad, schuif de rooster dicht. Ze moeten beneden een gascilinder in dat kanaal hebben geschoven Maar veel ruimte is er niet Het is waarschijnlijk dus alleen maar bedoeld om ons tijdelijk buiten gevecht te stellen ja. En dan? Wanneer ze verdere plannen met ons hebben, zullen ze toch eerst binnen moeten komen Zullen ze beneden opwachten. Ja. Kom, zo zacht mogelijk Waar wil je ze op wachten? In de keuken? Het kan niet lang duren. Ze wachten even totdat het gas begint te werken en dan komen ze. Daar zullen ze zijn. Wie denk je dat het zijn? Callie. Eeknes, Leen? Geen van alle waarschijnlijk. Het is meer een akkefietje voor de moordbrigade. Kijk, de deur is... We waren met z'n drieën gelukkig. We waren allemaal gemaskerd. Alles oké, okay, Elk? Ja, ik word wel een beetje te uit voor dit soort grapjes. Chinezen? Ja. Eén van ons moest maar naar het bureau gaan om te zorgen dat ze wordt opgehaald. Dat zal ik wel doen. Tegen de tijd dat je terugkomt, ben ik er waarschijnlijk niet meer. Ja, heb je vanavond dan nog niet voldoende meegemaakt? Als alles volgens schema was gegaan, hadden we nu doodonder in die put gelegen. Wat? Je, bedo je bedoelt dat deksel dat, dat buiten lag? Een nieuw deksel voor mijn waterput... En die viooltjes, die waren bedoeld voor wat ze daarvoor aan planten moesten weghalen. Met andere woorden, als jij weet wie je vanavond gele viooltjes op de markt heeft gekocht... Precies, kerel. Het gaat om de man met de gele viooltjes. En ik weet wie dat is. Golly ook.